met het NOS-journaal. Opnieuw is er gedemonstreerd in Iran. Net als gisteren waren er protesten op universiteiten... ...in de hoofdstad Teheran en in Mashhad, de tweede stad van het land. Het zijn de eerste demonstraties in Iran sinds de protesten van vorige maand... ...waarbij duizenden betogers werden gedood. De politie heeft vanavond een derde verdachte opgepakt... ...voor de dodelijke schietpartij donderdag in Rotterdam. Het is een man uit Soetermeer. Hij was vermoedelijk de chauffeur van de vluchtauto... Bij de schietpartij kwam een man van 34 om het leven. Eerder vandaag werd bekend dat de vermoedelijke schutter vrijdag is aangehouden. Hij werd opgepakt op het vliegveld van Düsseldorf. Kort na de schietpartij in Rotterdam werd al een eerste verdachte aangehouden. De Europese Commissie heeft de VS om opheldering gevraagd... over de nieuwe Amerikaanse importheffing. President Trump kwam vrijdag met een nieuwe wereldwijde heffing van 15%. Procent.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 Daarbij kwamen nog zes mensen om het leven. De VS had een beloning van 15 miljoen dollar klaar liggen... voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van El Mencho. Het weer. In het westen en noorden opklaringen. In de rest van het land is het bewolkt. Er kan nog een bui vallen. Vannacht is het overwegend droog. Het koelt dan af naar een graad of 7. Morgen wisselvallig bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Nou, er zat heel veel klank in dit eerste nummer, uh, hier ja, van Klink. Ik neem volledige verantwoordelijkheid uh, <laughs> Ja, als je denkt, waar hebben we in hemelsnaam naar geluisterd? Uh, mijn Deense vriend Tim, Tim Toftucker heeft mij hier 30 jaar geleden al op gewezen. Hele melige muziek en uh, in de tijd van de sigaretten was het nog leuker om hier naar te luisteren natuurlijk. Dit was Lindsay, Lindley Armstrong Jones, of wel Spike Jones, geboren in 1980. ...en al overleden in 1965. Hij begon ooit als percussionist in een big band... ...en uh, heeft voor diverse radioshows uh, opgetreden. In 1940 heeft hij zijn eigen band opgericht... ...Spike Jones en de City Slickers. Die werd daarmee heel snel bekend. Hij vestigde vooral zijn naam toen hij voor de Walt Disney film... Donald Duck in Nootsiland de muziek moest laten uh, maken. Oh, ja, ja. En later werd uh, de naam van die film veranderd in The Furious Face. Een uh, parodie op uh, Hitler in die tijd. Okay, ja. uh, interessant waren ze dolle, maar desondanks bijgeschaafde arrangementen... die de buitengewoon mu muzikale, uh, muzikanten bij elkaar brachten. Mu muziek Concrete werd het ook wel genoemd. Wat live wel eens onder de, onder de stomme films werd uh, oh, ja, ja, gebracht. Ja, ja, ja, een auto die ja, ja, voorbij rijdt en ja, toeteren. En, ja. Instrumentale uh, instrumenten van de City Slickers waren koebellen, autoklaksons, een met darm bespannen toiletbril, dat werd de latrinofoon genoemd. Uh, en het maakte allerlei geluiden en nou ja, we hebben er net naar mogen luisteren. Uh, maar wat in de arrangementen van de City Slickers als pure dwaasheid voorkomt, uh, blijkt dan toch heel muzikaal strak in elkaar te zitten. Heel ja. knappe arrangementen. Lekker gekke muziek. Leuk fragment in het begin. Hè? The Island of Lulu spelt backwards ulu Nou, hoe melig we dit hebben. Ja. Lekkere start van uh, het tweede uur. Precies. Gaan we even schakelen naar heel ja, serieus. Want we hebben oh. eerder in een van onze uitzendingen wel eens uh, het nummer Gaia gespeeld van Valencia. Aldus Byron valencia Clarkson, Een Nederlandse man van inmiddels 54, 54 jaar die dit nummer heeft gecomponeerd, ingezongen en een aantal uh, instrumenten zelf bespeeld. Het wordt wel eens de Nederlandse Bohemian Rhapsody genoemd. Oké. Okay. Ja, in de zoektocht op uh, YouTube stuit ik dan ineens op een, uh, een coverversie daarvan... met Madeleine van Straten als zangeres... met een heel orkest naast zich en een zangkoor. En zij spelen virtuoos het nummer Gaia. Mooi gespeeld, mooi gezongen, lekker zuiver. Dat lijkt me heel indrukwekkend als je zo'n glosset uh, mee kan maken. Ja, dat denk ik ook ja, wel. Dat is toch mooi. Ja. Even kijken dan, we gaan naar, uh, ik uh, ben het even kwijt, uh, Max, Max Werner, ja. Reen in mee. Ja, we nou, beginnen met een tegeltjeswijsheid, als het regent in mei is april oh, voorbij. Maar uh, dat dat even gezegd hebbende, er valt over de band Kajak heel veel te zeggen. Ooit opgericht in 1972 door Ton Scherpezeel met uh, optoetsen, uh, zang, Pim Koopman, drums en Max Werner toen al met zang. Er zijn heel veel samenstellingswisselingen geweest van de band en op een gegeven moment is Max Werner drummer van Kayak geworden. Hebben prachtige muziek gemaakt. Uh, af en toe ging het tot minder goed dus wat in de vergetelheid en dan kwamen ze we terug. Uh, Ton Scherpenzeel heeft nog jarenlang uh, Joop van Tack begeleid bij zijn theaterprogramma's. Oké. Okay. Ja, de LP, uh, de, het nummer Ruthless Queen is natuurlijk heel bekend. Prachtige symfonische muziek maakten ze. Uh, en Max Werner is lang lid geweest van de band. En die heeft op een gegeven moment een nummer gecomponeerd. Waar we het net al over hadden. Rain in May. Hij was toen de drummer van de band. En componeerde en speelde dit nummer. Het is de boeken ingegaan als een nummer van Max Werner. Die begeleid wordt door Kajak. Oh. Maar eigenlijk is het gewoon Kajak wat je hoort. Ja. Er wordt wel beweerd dat dit nummer... Uh, de inspiratie is geweest voor het nummer van Phil Collins in The Air Tonight vanwege de bombastische drumpartijen die erin zitten. Of dat waar is weet ik niet maar het is een lekker nummer om naar te luisteren Max Werner leeft niet meer hij is uh, altijd postbode geweest in zijn woonplaats, ook in de jaren van Kayak en van dit nummer als het, de roem wat minder werd dan liep hij nog wel met zijn pakketjes door de straat heen <lacht> totdat hij een paar jaar geleden uh, overleed. Maar een mooi nummer heeft hij achtergelaten, Rain in May Voor ze. Nou ja, nou, goed. Nou, mocht het Voor de uh, drummende postbodem. En uh, ik vond dat in het begin. Dat was natuurlijk wel echt veel uh, collins. Hè? Ik zal het even nog laten horen. Dat kan. Dat kan dan met deze techniek. ik dus even kijken. Wat moet je horen? Dat is, dat is toch veel collins, zou ja, je zeggen. Dus, dus het is niet gek te bedenken dat daar een associatie tussen is. Nee, nee, uh, nee, precies. Uh, dus, uh, nou, ja. mooi wel leuk om even mee te nemen. Ja, en het volgende nummer, voordat ik het nummer wil aankondigen, wil ik even vertellen waarom ik dit wil draaien. Ja. Het is echt een, een leuk en anekdotisch en ook een serieus verhaal. We hebben een BH, dat is een bekende Haarlemmer. Oh. Uh, en dat oh, is Dirk uh. Boterblom, uh, Bekend van de bijna gratis markt in Haarlem. Mm. Uh, een expliciete figuur. Een vriend van me. Die heeft een jaar of tien geleden een boek geproduceerd en ik heb hem mogen helpen bij de tekst uh, daarvan. Het boek he, heeft de titel U haalt de 40 niet en daarin vertelt hij heel eerlijk over zijn ernstige verslaving die, die uiteindelijk overwonnen heeft in het dieptepunt van zijn verslaving aan drank en drugs was er een festival in het Kenaapark in Haarlem ja. en hij, naast uh, uh, drugsgebruiker was hij ook bokser geweest, een flinke kerel er oh. was een band aan het optreden in de ...pauze van de band werd nummer gedraaid... ...wat we zo meteen gaan horen. En er zit ook expliciet de drum in. Vandaar ook een beetje een schakel naar het vorige nummer. Ja. En Dirk was zo gek... ...door de drugs en de drank... ...dat hij achter het drumstel plaatsnam van die band. En mee ging drummen met het nummer... ...wat we straks gaan horen. En niemand durfde hem aan te spreken en weg te halen. <laughs> het, is, het is hilarisch... ...maar tegelijkertijd zegt hij ook... Van ja, ...het is zo erg dat het toen men me gesteld was. en, en uh, nou ja. sloeg hij een beetje in de maat? Uh... Ja, want hij kan heel goed drummen. Oh, okay. Hij deed het op zich wel goed, maar ja. wie vraagt daarom... dat een goede mafkeest aan... Ja, ja. 2000 man voor zich ineens plaatsneemt... dacht je ja. een band waar je niks mee ja. te maken. jij ja, was er niet bij? Ik was er niet bij. Ook wel uh, zeg, want dus had broeder Hans wel het podium op uh. Ik heb het later voor hem opgeschreven... want het is een prachtig hoofdstuk uit dat boek van hem. Je haalt 40. 40 niet, dat is bij hem in de winkel... over nog te koop. Ja. Het nummer heeft helemaal niks met Dirk te maken... en niks met Kayak en niks met uh, Max Werner... maar met Grace Jones. Grace Jones... Uh, ook een uh, apartiepietje. Een ja. fotomodel en zangeres. Uh, heeft in Parijs veel opgetreden. Uh, was wat controversieel, want uh, ze, ze kwam vaak topless het podium op. En uh, met een geblok, uh, dat blokhoofd van de ja. vierkante kapsvol. Ja. Ja. Ja. Ja. Aparte nummers gemaakt, ook wel weer goed hoor. Drie singles in het begin. I Need a Man, Sorry and That's the Trouble, 1977. Later had ze echt een hit met La Vie en Rose van Edith Piaf. Toen was haar naam wel een beetje gevestigd. Het nummer waar we naar gaan luisteren en waar ook wat expliciete drum in voorkomt. Een mysterieus nummer, mooi nummer, Grace Jones met Slave to the Rhythm. Rhythm is both the song's manacle and it's demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. Do you still wonder if this is the same? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the living. I'm just playing around I do Left Work for days, men who know. Wheels must turn to keep the trouble. DAB Plus, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond. Ja, ja, ja, ja, als je wist, vroeger had je alleen maar een etenfrequentie en verder niks. Maar nu eh, DAB Plus, eh, dat is dus digitale radio, internet, tv. Vorige uur hadden we het daarover. Ja. En dan nog eens een keer de etenfrequentie. Het, het is ongelooflijk wat voor mogelijkheden je hebt om naar dit programma van klink tot klank te luisteren. Eens even kijken, dit was Grace Jones. Lekker nummer trouwens. Lekker ja, lang, lang ook voor die ja. tijd ook. En, de, en ik uh, zie dan Dirk voor me in, uh, in dat stille ja. Klevenpark Waar iedereen verbouwen is. staat te kijken van wat gebeurt er nou achter dat nummerstel. Ja, ja, ja. Je hoort die klappen. Ja, ja, ja. ja mooi. Ja, ja, ja. De volgende gast. Ja, ik heb even getwijfeld of ik dit wel moest gaan draaien. Dit is een nummer uit, in deze versie althans, uit 1971. Ik kende het ook wel uit die tijd. Ik vond het heel bijzonder. Ik was toen een redelijk jong mannetje nog. En dacht waar luister ik in godsnaam naar. Uh, het is een nummer wat in 1965 is gecomponeerd door Burt Becker en Hall David en uh, in 1965 ook ingezongen door Jackie De Shannon. En het was een reactie op de verdeeldheid van het Amerikaanse volk over de oorlog in Vietnam. De titel, ik zal het alvast maar prijsgeven... is What the World Needs Now. Oh ja. En er was een Amerikaanse... radiopersoonlijkheid en disc jockey... Tom Clay. En die is een beetje gaan mi mixen... en mengen en dingen aan elkaar gaan plakken. En dat heeft het tot een... uber sentimenteel nummer gemaakt. Omdat je een toespraakje van John F. Kennedy... in hoort. En het, van het overlijden... van Robert Kennedy. Uh, al die dingen die toen gebeurden. Uh, een, een emotionele... toespraak aan het eind van Ted Kennedy... over zijn broer Robert. Ja. Het is wel een beetje veel van het goede, en toch heb ik hem opgenomen in de lijst van vandaag. Omdat ik vind wat er nu allemaal gebeurt in de wereld en in Amerika. Ja. Werp je dan toch even terug op de vraag van hoe Tom Klein dat heeft bedoeld: van what the world needs now.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 Ja. <laughs> aangrepend uh, nummer. en uh, Toen ik het allemaal zo gezien had en beluisterd had, toen dacht ik, wat zijn die Amerikanen toch een, een uh, ongelooflijk gewelddadig volkje. We hebben het altijd wel over die Russen, maar uh, zij kunnen er ook wat van. Hè? Ja, we horen het bijna live in dit nummer, het overlijden van John F. Kennedy, van Martin Luther King en van Robert Kennedy. Ja. En, uh, ze schieten gewoon hun eigen presidenten dood. Ja, daar uh, hadden ze we blijkbaar weinig moeite mee in die tijd. En, uh, ja, het is een te sentimenteel nummer misschien wel met dat kinderstemmigje en, en toch en het wel tot nadenken. Zeker dat moesten ze toch maar doen. We blijven heel even nog serieus rustig luisteren naar mooie muziek. We gaan naar Rihanna, samen met Nicky Ekker, naar Rihanna, dat is Robin Rihanna Fenty. Er stond bij een Barbadiaanse zangeres. Waar, waar kom je vandaan als je Barbadiaans bent? Maar dan ben je dus van Barbados. Ja, dat, mm. even, even schakelen. Ja. Een van de meest succesvolle artiesten uit Amerika overigens. Geboren 1988, pas 37 jaar, deze jonge dame. Prachtige videoclip om te zien waarin ze... Haar liefdesverdriet bijna letterlijk verzuipt in de badkuip waarin ze oh ja. te zingen en een goede intermezzo met Nicky Echo als zanger ja gewoon een rustig mooi nummer het nummer Stay Man en die duurman moet er 80 keer over... en dan zit ze inmiddels in dat koude water. Ja, dat dat afkoelt. Ja, ja. Of een producer die tussendoor... een keteltje heet water bij komt gooien. Ja, ja, ja. ja vreselijk ja. lijkt me dat. Nou, wel een mooi nummertje toch? Zeker, het is wel een heel mooi nummer. Jan. Ja, en uh, blijf even in de sfeer van de of van de goede zangeres. al zeg ik het zelf. Uh, mijn mening, maar... Uh, ik hoop dat ik luisteraars... kan overtuigen. Een Nederlandse zangeres... Sharon Kovacs haar... Artiestennaam is Kovacs. Geboren in Barelo in 1990, dus is, uh, wordt dit jaar 36. Nog tamelijk jong. Ja. Magistrale zang, hele mooie stem. Wordt wel vergeleken met Amy Winehouse, Edward James. Maar toch wel een eigen geluid. Um, heeft gestudeerd aan de uh, City Institute, in, uh, Rock City Institute in Eindhoven. Hij um, heeft een hele eigen. Vorm ontwikkeld. Ik vind het mooi om naar te luisteren. Kovacs met een nummer digging. on my mind. 36 is er? Oh, wat een leeftijd. hè. Was ik nog maar 36? Ja, ja dat is voor ons al een poosje geleden. De... Ja, ja. Ja. ja, en we blijven een beetje in deze stijl. Althans, we Gelukkig. proberen altijd een stukje klassiek in ons programma te brengen. En uh, dit oogt heel klassiek wat we nu gaan draaien. We uh, houden de sfeer lekker een beetje vast. Het stuk heet... Om tien la in l'après-midi, nou dat kwam er in één keer uit, uh, is een pianospel wat ooit geschreven is door Jan Tiersen voor de soundtrack van de film Amelie uit 2001. Het is dus hoofdzakelijk piano. Klinkt als zeer klassieke piano. Uh, stond nog bij. Het stuk wordt zeer gewaardeerd. Om zijn eenvoudige maar suggestieve melodie. En wordt vaak geleerd door pianisten. Van beginners tot gemiddeld niveau. Nou dat oh, uh, hoor als... ik nog niet. Ja, ja, nou, nog niet tot gemiddeld en ook <laughs> nog niet tot de beginners. Want ik vind dit best heel moeilijk. Ja want jij, want jij leert nog. Ja, ik uh, weet wekelijks... het. De piano pianoleraar van Nederland, ja, volgens mij. Ja, Hans Keunen. En, en, man van uh, nu 85. En, zo. Uh, ja, heel leuk. Heel leuk. Maar een uh, pianospelen is mooi, maar moeilijk. En uh, vooral als je het op wat hogere leeftijd leert. Ik zeg wel eens, als je een woord ziet in een boek... Ja. dan zie je in één klap het woord. Je ja. ziet niet de afzonderlijke letters. Nou, die vaardigheid om het woord in één keer te zien... dat zou je met muzieklezen ook moeten zien. Niet ja. nood voor nood. Maar okay. automatisch vertalen van wat je ziet naar je hand. Nou, daar ben ik nog lang niet. Degene die dit stuk uitvoert is daar zeker wel. Het is een prachtige uitvoering door Amélie Poulaar van het nummer Conti de Notre et la midi Daar gaan we. Daar gaan we. Eerst maar eens. Dit is ZFM. 106.9 FM. 106. Ons zeggen. Ja, we komen ook geen twee keer achter elkaar, hoor. Oh, okay. We gaan om dit mis. Maar... Nou, dan laten we het daarbij. We, gaan we naar het uh, ene laatste nummer, zo'n beetje. eens Even kijken. Ja, ja hier gaan we even wat jeugdsentimenten nou, stapelen. Heb jij er nog herinneringen aan? Uh, de serie eigenlijk niet. Nou, het lied wel, want dat vond ik uh, uh, dat wil ik altijd als kind, denk ik, een beetje, en nog steeds wel, een beetje emotioneel van op een, ja. een of andere manier. Het was heel raar. Ik herken dat ook wel. ja. Wij hadden thuis vroeg televisie bij ons in de straat. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Ik weet dat ik als kleutertje ging ik bij de achterburen kijken. Okay. Maar in het flatje waar wij woonden in Alfa de Rijn, met uh, drie portieken, 18 woningen, waren wij veruit de eerste met een tv. Dus kwamen de klasgenootjes bij ons uh, kijken. Zwart-wit tv. En daarin, uh, daarop werd een serie getoond we hebben het over Bel et Sébastien in 19... 65 En ik herinner me zelfs de startscène nog. Waarin een jongetje in een berg in de sneeuw in een ton gaat zitten. Die ton rolt van een berg af. En die komt dan bij een hutje terecht. En dan wordt hij ontvangen daardoor een man. En die trekt dan verder met hem op. En, een... en die hond ook? Ja, en, en vervolgens uh, sluit hij vriendschap met zijn grote witte Alpenherder. Uh... Oh ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan beleeft dat knulletje van zes, zeven jaar leeftijdgenoot van onszelf. Toen beleeft, al, beleeft allerlei avonturen. Dit was eigenlijk uh, dat jongetje met die dolfijn, Flipper. Ja, flipper. dat was natuurlijk een variant daarop. Uh. Flipper en uh, uh, Skippy de boskongeroe. Oh ja. <laughs> ook nog ja. uit die tijd. Ja. de tijd. De boksende kongeroe was het, geloof ik. Ja, die ja, die is... leeft ook allerlei ja ja ja, ja, ja, ja. Flipper, dat waren twee broertjes, geloof ik. En die zwommen oh. dan met dat uh, oh ja. dier. En dan hielden ze aan zo'n vinnetje vast. En dan werden ze door ja. het water gesleept. Ja, ja. Daar ja. werd je helemaal jaloers ja. van. Ja, ja dat weet je zeker jaloers ja. van. Ja. Belle Sebastien, dat was een centimeter. Uh, uh, Serie van er gebeurde van alles in vriendschap tussen mensen. en inderdaad die hond die hem uh, tot troost was. Want hij was een soort weesjongetje, als ik me goed herinner. Mm. Het verhaal weet ik niet meer precies. Ik, ik weet ook niet, ik kon toen. ...ongetwijfeld nog niet de ondertiteling lezen. Dus hoe ik, hoe ik het verhaal kon volgen, weet ik niet. Nou, Misschien ook duidelijk was het uitgebeeld. Uh. Ja, ik heb er echt wel hele goede gedetailleerde herinneringen aan. Okay. Het titellied kennen mensen van onze leeftijd allemaal. Zodra je het hoort, dan kun je het meezingen. Althans, uh, de melodie, <laughs> ja. de tekst is al ingewikkelder. En dan krijg je dat sentimentele gevoel van toen ja. onmiddellijk weer terug. Het nummer... Uh, ja, wordt het thema van Sebastien genoemd. Lu Lucio heet het. En uh, de zanger is een knulletje, Bruno Pollius. Uh, hij is een jongen die later uh, gaat zingen bij Le Poppies. Weet je wel? De... Heel bekend geworden. Ook uit die tijd. Ja, ja, non Réjean Cé. ja. Maar ja, ja, uh, uh, ook liedjes Bij Willem van, ja. Duis geloof ik is dat toen begonnen, zo'n beetje. Ja, uh, Of ja. Mies Bouwman, een van de acht shows. Iets, ja. Ja, ja. Later is uh, nog één poppie teruggekomen bij Paul de Leeuwen in het programma. Dus dat? Oh. samen dat nummer weer gezongen. Okay. Ja, dit is jeugdsentiment. Ja. Top, hè? Ja, ja, ja. ja. ja het, nummer, het thema van wel is Lousseau. Ja, Lousseau. Mooi of niet, daar gaat het niet om. Het is een tijdbeeld. Het zegt mensen van onze leeftijd heel veel. Het is sentimenteel. En we gaan er lekker zwijmelend naar luisteren. <laughs> dat, ja, ja. Dat, dat is wel heel leuk. Maar het is grappig wat muziek met je doet. Hè? Dat dat je toch terugwerpt in de tijd. Dat ja. gevoel oproepen uit die tijd, dat is dan ineens niet zo ingewikkeld meer. Ja. We gaan naar het laatste nummer. Eh, een afsluitertje van Joe Cocker. Give ja. Peace a Chance. En dat is eigenlijk een tegenhanger misschien van wat we net van Tom Klee hebben gedraaid. Ja, goed om daar toch even bij stil te zijn. Nummer van John Lennon en de. Joko Ono Band 1969. Al mijn uitvoering. Zoals jij zei door John, uh, door Joe Cocker. Uh, ja, inspirerend. En hoopgevend nummer. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. En uh, nou ja, het is een beetje sentimenteel. Tweede uur geworden. Maar er is ook alle reden toe. De, de, er is chaos in de wereld. En het mag er allemaal best wel wat leuker. En wat rustiger en vriendelijker aan toe gaan. Dus uh, we zingen met Joe Cocker mee. Met een microfoon dicht overigens. Ja. Uh, give me a chance. Oké, okay. dankjewel voor het luid. En graag tot de volgende keer bij de Van Klink tot Klang Show. Dag.